Kees Groot met het nos Journal. Het dodental op een kliniek van artsen zonder grenzen in Afghanistan is verder opgelopen. Volgens de organisatie zijn er zeker negen medewerkers omgekomen en raakten 37 mensen zwaar gewond, onder wie 19 medewerkers. De bombardementen zijn mogelijk bijkomende schade van een Amerikaanse aanval, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger. Artsen zonder grenzen zegt dat het Amerikaanse en Afghaanse leger op de hoogte waren van de exacte locatie van de kliniek. Het treinverkeer in de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië komt langzaam weer op gang na de bestorming van vannacht door migranten. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Het treinverkeer werd gisteravond laat stilgelegd nadat zo'n 200 migranten het spooranplacement bij het Noord-Franse Calais hadden bestormd. Ongeveer de helft slaagde erin in de tunnel te komen. De migranten zijn door de Franse politie aangehouden en afgevoerd. Het is slecht gesteld met de kennis van verkeersborden en voorrangsregels onder Nederlandse weggebruikers. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland dat een online opfriscursus organiseerde. Ruim 40% van de vragen over verkeersborden en voorrang werden fout beantwoord. Vooral nieuwe verkeersregels zijn voor veel mensen lastig. De afgelopen 15 jaar is een groot deel van de verkeersre verkeersregels gewijzigd. Zo krijgen bijvoorbeeld fietsers die van rechts komen sinds 2001 voorrang. In het Amsterdamse Stadsarchief is een bijzonder aandeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie gevonden. Het waardepapier werd in 1606 gekocht door een kruidenier voor 600 gulden. De uitgifte van aandelen werd door de VOC gebruikt om de bouw van nieuwe schepen te financieren. Dit aandeel is het op twee na oudste aandeel dat bekend is van de VOC. Het weer, de zon schijnt flink en het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekken er wat wolken over, maar neerslag valt er niet. Het koelt af tot 7 graden. Morgen weer veel zon en 17 tot 20 graden. Vanaf maandag wisselvalliger. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Was het 1959, de blinde soldaten 1962, Mexico het 1969 en ook in 86 nogmaals gedaan. Soldaat, het soldaatje de vier raadsels, mandolines, Nico Sia, keetje Tippel en nog veel en veel meer. U hoort nu in Santa Dominga, oftewel de zangeres, zonder naam. Verder aan zonnig stranden, in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 De klok versterken de paus. Laat ons wat stedelijk gebeurt. Luwende klok van Limburg, Milaan. Bim, bam, bim, bam, verstärke de bein. Die schon klinkende klanken verhören ze zo so heer. Ze willen ons bekleiden door ons leven heer. En wend de klokken zwiege, dan is het stil en kaal. Veel het dan verlangend, weer op die klokken taal. de klokken van Limburg-Milan. luende klokken. Versterken de bomen, lodos ons het hore, wat stelt gebeuren? Bluende klokken van Limburg Milaan. Bim bom, bim bom, klokken van Limburg milan Bim, bom, bim, bom, klokken versterken de Boy. Oei, de dame boogie, boi, boogie, boogie,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 Je werd, nu is je weg, nu is je weg Nu is mama je weer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 wil je soms een lekker Nee, U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie, in 1965. En daarvoor Frits Rademager met loeiende klokken. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort.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 De vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postbrieven opgelet ik kom. En na wat ruzie en storm, lachen en traan. God gebed en een vloek komen wij behouden aan. Ik ben trots op mijn schip met zijn dekken, kan jij? Zijn roer en zijn mast, het snelde vooruit. Ah, ik ben blij dat ik het bouwde voor dag en voor dauw en pas toen hees de vlag met het rood. down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 bye wow. Bah.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 Ook niemand hem dichten. Een sombere mare weerklinkt langs het strand. Er is weer een treiler gezonken. Reeds spoelde een deel der bemanning aan land. Men mompelt, men fluistert verdronken. Een mijn deed weer eens haar sinistere taak.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 Ons dus vast niet vergiet.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 De vark kwam al gevlogen, mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies en het roof.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 Meneer Korstijn, kom boven, maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor. Ja ja. Ga door. Hoe is het weer? Goed, meneer Korstein. goed. Maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo was komt binnen zitten? Hoe dat zo? Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen.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 That is Tot